4 uur Levi van Eck met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een Zuid-Koreaanse delegatie ontvangen. Bij die ontmoeting heeft hij gezegd dat hij de banden met Zuid-Korea verder wil aanhalen. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Het is voor het eerst sinds een aantreden dat Kim een officiële delegatie uit Zuid-Korea ontvangt. Het bezoek is het vervolg op de voorzichtige dooi tussen de landen tijdens de Olympische Spelen...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 Goedenacht en fijn dat u nog altijd luistert. Dit is, dit is de nacht, een programma waar we op zoek gaan naar uw ervaringen, herinneringen en belevenissen. U kunt nog steeds bellen over falen. Dat is het onderwerp waar we het over hebben. 0800-1121. Vertel ons uh, uw uh, ja, grootste faal in het leven. Of uh, uh, hoe u uh, met falen omgaat. Uh, het kan allemaal. 0800-1121. We horen u graag. Ik praat hier verder uh, over het onderwerp met Remco van der Drift. Hij is initiatiefnemer van het Faalfestival. En ook uh, uh, uh, van het Instituut der Faalkunde. En met Elke zij organiseert zogenaamde Fuck-up Nights. En is uh, mede-eigenaar van uh, een coachingsbureau buurtvrij in Haarlem. Um, ja, we hebben het uh, uh, dus uh, over falen. Nou, we hadden het uh, net al over hoe jullie, dat, uh, hoe jullie, dat, uh, uh, hoe jullie daar mee aan de uh, gang zijn gegaan. Uh, hebben jullie zelf een uh, voorbeeld van uh, een enorme... Uh, moment dat jullie enorm gefaald hebben, wat jullie met ons willen delen... om de bellers een beetje te inspireren? Elke? <laughs> nee, eigenlijk wat ik net al genoemd heb met afrijden vooral. Oh ja, dat was de grootste? Nou, dat was wel een flink... Ja, en, en um, uh, op de redactie dat ik... Vaak, nou ja, ik, ik, ik zelf ben, was altijd zo bang om te falen... dat ik mezelf heel erg goed kon indekken, zeg maar. Ik had dan allemaal scenario's bedacht... en als dat en dat, en als dat en dat... Waardoor ik eigenlijk uh, altijd uh, wel heel gespannen aan het werk was. En waardoor ik ook niet veel fouten maakte. Dus ik heb mijn schade altijd wel redelijk weten te beperken. Maar of ik nou echt gelukkig ervan werd, dat is, uh, <laughs> dat is een tweede. Nee, Oké, okay. Remco, heb jij een, een, een, een faal die je met ons wilt delen? Een ja, faal, dat in het Nederlands? Een faal. Uh, een faal. Fuck up. Dat klinkt mooi. <laughs> Ik, euh, nou zeker, dus zit ik mezelf vaalkundige noemen en met dit thema zo bezig ben, lijkt dat ook enorm op. En ik heb, euh, ik denk dat ik gemiddeld zo vijf fouten per dag maak. En uh, de ja, fouten die echt heel uh, te maken hebben met lang ingesleten patronen, die zijn vaak het moeilijkst dus, uh, om, om te accepteren. En uh, bijvoorbeeld fouten in de liefde. Ik heb de laatste vijf jaar uh, heel veel gefaald in de liefde. Er ging een relatie uit, vijf jaar geleden, na vijftien jaar. En toen ben ik echt wel een keer van de een naar de andere partner gegaan. Daar kom ik allerlei patronen tegen van mezelf. echt patronen die uit mijn jeugd komen bijvoorbeeld. En dat vind ik ziek vaak dat ik daar dezelfde fouten in maak. Maar het is ook altijd leuk hoe kijk je eigenlijk naar dingen die gebeuren. Ik denk dat we zelf vaak um, gebeurtenissen eerder als fout bestempelen. Of misschien soms wel te snel als een fout bestempelen. En eigenlijk een fout is, eigenlijk, eigenlijk een, een iets wat gebeurt. Een gebeurtenis, een feit waar je een negatief oordeel op plakt. En uh, dus, dus uh, ook, zelfs ook in mijn, bijvoorbeeld in mijn. Een uh, voorbeeldje van mijn eigen leven ook, hè, behalve die liefdesfouten. Ik, ik heb ook uh, rond mijn twintigste, heb ik bijvoorbeeld een keertje heel impulsief een tatoeage laten zetten. Dat dus hier? Een, een vredesteken. En. Uh, nou, dat was echt een, op een vrijdagavond. Ik was met, met een vriend uh, in de stad. Kom, we gaan een tatoeage laten zetten. En, uh, nou, en uh, het werd eens dus een vredesteken. En het werd best, best lelijk geworden, vond ik. <laughs> dus dus het, en ik kwam bij die tatoeëerder. en die wist ook niet wat een vredesteken was. Dus hij legde een, een gulden op een, een briefje. En hij ja, tekende zo een beetje zijn vredesteken in. Hij heeft het op mijn arm gezet. En ja, die is helemaal scheef uh, gegaan. Dus jarenlang wow. heb ik dat als een fout, een fout tatoeage gezien. En toen vond ik me ook lelijk. Hè? Want ik dacht van, het is iets gebeurd wat, en ik had er een negatief oordeel op. Ik heb zelfs de afgelopen paar jaar geprobeerd om er een, iets anders, anders overheen te laten zetten. Totdat ik uh, twee jaar geleden dacht, maar eigenlijk als je het gewoon eens anders bekijkt... Hè, niet als een foute tatoeage, maar iets wat, wat, wat gebeurd is destijds. En wat een teken is ook van de, van de impulsieve uh, jonge Remco, zeg maar... En er uh, is dus wat minder negatief oordeel erop. Toen kon ik opeens kon ik die tatoeage weer veel meer waarderen. Zag ik het helemaal niet als een fout. Maar eigenlijk als een heel mooi symbool van, van de onbezonnen Remco. En uh, natuurlijk, dus zo kan je eigenlijk naar elke fout kijken. Van is het is is echt eigenlijk een fout? Of is het gewoon eigenlijk niet meer is het een gebeurtenis... waar je zelf een negatief oordeel op plakt? Misschien was het ook wel een beetje een fout van die tatoeëerder, toch? Dat het niet alleen jouw fout was? Ja, dat is ook nog zo. Hè. Vaak denken wij als mensen ook dat we dat fouten en uh, succes dat het altijd, altijd aan onszelf ligt. Maar daarna overschat je jezelf. Want je hebt natuurlijk altijd, altijd te maken met, met omstandigheden... En, en met andere mensen om je heen. Dus, dus dat, dat klopt. En, ik zie, en nogmaals, ik zie de tatoeage nu niet meer als een fout. Ik, als ik, en, ik, en ik kan ook echt naar kijken nu van... Oh, wat, dat is grappig, weet je wel. dat is uh, een mooi teken van, een, van impulsiviteit. Ja, dus dan heb je er ook geen spijt meer van? Nee. Nee. Kun je dat ons aanleren, hoe dat moet? Hoe je uh, ja. van fouten van vroeger, uh, hoe je die accepteert? Nou ja, wat, ik zei, wat, je, wat je kan doen is wel elke fout, alles wat er gebeurt in je leven... niet direct als fout te bestempelen, maar meer als een gebeurtenis. En dan kijken van, is, dat, is, het, dus echt, is het echt een fout of plak ik er te snel een negatief oordeel op? Het is eigenlijk, denk, dat komt uit mindfulness. Ook, ook meer eigenlijk je gedachten en emoties observeren. In, in plaats van er helemaal ingaan en gelijk denken van, oh help, dit is, dit is fout of slecht. Dus... Uh, en wat net over innerlijke criticus. Als je daar ook wat meer bewust van bent. Want je hebt gewoon innerlijke kritische gedachtes. Dan, uh, dan kun je ook jezelf aanleren. Om daar af en toe gewoon wat mildere gedachten voor in, in de plaats te zetten. Dus uh, als ik bijvoorbeeld ook... dat je ik net over mijn liefdesfouten. Ik kan ik soms wel wakker liggen van, van patronen van... Oh ja, zeg ik nou ja, met deze relatie zit ik weer in een soort uh, patroon... van binding en verlating. Dan kan ik dat als fout bestempelen... met innerlijke kritiek als uh, grote voedingsbron. Uh, en wat me dan helpt is dan het realiseren van... oh ja, ik heb nu innerlijke kritische gedachten. Mm -hmm. uh, nou die, die, wat ga nou, nou, ik daar naast zetten? Misschien wat meer wat, wat vriendelijke gedachten voor mezelf... Bijvoorbeeld, dat heet dan zelfcompassie in mindfulness. Dat betekent dat je eigenlijk naar jezelf kijkt: van, hé, ik, ben, ik ben een mens. Uh, is het eigenlijk nodig en nuttig dat ik zo kritisch ben op, op mezelf? Of, of uh, mag ik wel, wel eens falen? En ik vind het zelf altijd mooi te vergelijken met: wat zou, wat zou een beste vriend of vriendin tegen je zeggen? Want het lukt namelijk vaak best goed om uh, tegen een vriend of vriendin. Uh, wat mild te zijn en compassievol. Mm -hmm. Het is dus als een vriend van mij en naar mij toekomt... en zegt Remco, ik, dus dit, dit, dit, dit is er gebeurd. Ik vind, vind het enorm fout. Dan, dan kan ik best vaak op afstand naar kijken... en ik van, zeggen van, nou ah, joh, ja, dat valt toch wel mee. En, en, goh, wat ben je streng voor jezelf. Maar het gek is dat we dat, datzelfde op onszelf veel moeilijker kunnen. Dus, he, dus als ik in de liefde voor zoveel keer hetzelfde patroon inga... kan ik s'nachts wakker liggen en met buikpijn denken... Oh, wat stom Remco dat dit gebeurd is en heel kritisch op mezelf zijn... En op zo'n moment helpt het dus om te, te, te bedenken, wat zou een goede vriend van mij nu, nu tegen mij zeggen? Mm -hmm. En die, nou, dat, is vaak, die, dat is vaak dan een veel mildere gedachte dan die harde innerlijke kritische gedachten. En wat ook, wat ook daarbij helpt, is dus bedenken uh, dat die criticus, die innerlijke kritische, kritische stem, dat die op zich eigenlijk het beste met je voor heeft. Alleen dat hij dat soms een beetje verpakt in een soort te, te harde toon. Maar waarom heeft hij het beste met ons voor dan? Is dat bescherming of zo? Ja, want het is eigenlijk heel prima dat we innerlijke kritiek hebben. Want als je fouten maakt... dat is heel fijn om ervan te leren. Dus innerlijke kritische gedachten... help je aan zelfreflectie... help je aan... Uh, uh, ja, je aan je, je, je geweten. Um, innerlijke kritiek... Uh, uh, wil vaak... of, of als, je dat, als je dat als een persoon voorstelt... die wil vaak voorkomen dat je kritiek van anderen krijgt. En... Um, Daarom zijn we al als op onszelf. En we, willen, ja, we willen vaak voorkomen dat we ons hoeven te schamen voor fouten. Dus, dus um, ook als ik op die manier naar, naar mijn eigen gedachten kijk: van oh ja, eigenlijk heb ik, zijn die gedachten er om, om, om ook op mij, een beetje mij te beschermen. Dan is het ook al veel makkelijker om daar ook milder mee, mee om te gaan. Oké, okay, je, je innerlijke criticus ook accepteren. Dat is ook een deel dan. Precies, want voor het voort weet ben je weer kritisch op je innerlijke criticus. En dan uh, zet je in een neerwaartse spiraal. Ah oh ja, dan gaat het helemaal mis. Uh, er komt een vraag binnen van een beller. Die vraagt, ja? um, is faalangst geen bedachte term? Ze heeft het idee dat er geld in te verdienen is... dus dat het een gat in de markt is. Jullie <lacht> <lacht> Ja, jullie lachen? Ja. Leuke, leuke vraag. Is het een bedachte term? Uh, ja, uiteindelijk zijn alle termen natuurlijk bedacht. Maar wat er mee bedoeld wordt, denk ik, is van... het bestaat eigenlijk niet, maar we praten het onszelf aan. Ja, nou, ik heb juist het idee dat, um, dat nu we het er vaker over hebben... en met Fuck Up Night merken we dat al erg, nu je het erover hebt... dat iedereen het juist heel erg herkent of zo. Ja. En wij merken als je die verhalen vertelt... dat er echt wat gebeurt in die zaal. Want er mogen na zo'n fa zo faalverhaal uh, mogen er ook vragen worden gesteld... En uh, dan moeten wij het echt afkappen op een gegeven moment... omdat iedereen uh, ja, er toch meer over wil weten. En uh, dat, het, ja, dat, dat bijna iedereen het volgens mij wel herkent. Dus uh, ja, ik denk niet echt dat dat, uh, dat dat per se is een soort commercieel ding... Uh, wat nu in opkomst is. Ik, ja, ik denk dat juist die, omdat er meer openheid uh, wordt gecreëerd... dat het daarom uh, ja, meer besproken wordt denk ik. Oké, okay, ja, misschien is het ook wel een gat in de markt. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dat loopt een hand in hand. Um, ik was benieuwd. Uh, er wordt altijd gezegd dat uh, veel millennials en mensen die niet weten wat het is, dat zijn mensen die geboren zijn tussen pakweg 1982 en 2000, volgens ja, mij. Klopt, Toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Dat die vooral uh, veel last van faalangst hebben. Is dat zo? Ja, dat is uh, in januari een onderzoek, Brits onderzoek, uh, uitkomsten daarvan verschenen. En uh, je hebt dus uh, millennials gevolgd. En in dat onderzoek uh, het bleek dat de afgelopen 30 jaar onder die groep perfectionisme met 30 procent is gestegen. Dus uh, ja, en, en dat had een aantal oorzaken. Eén is natuurlijk dat we de laatste jaren. Uh, steeds zichtbaarder zijn geworden, dat so social media. Ja, dat heeft met het Facebook te maken. Ja, precies. Op Facebook ben je onwijs zichtbaar. En uh, wat ik net ook al zei... En mensen willen graag dus daarin zichzelf heel uh, positief laten zien. En um, dus daarin zit een soort druk want ik, ik moet mezelf goed laten zien aan de buitenwereld. En uh, de andere dingen die ze in het onderzoek noemden... was dat uh, de maatschappij en de cultuur ook nog veranderen is. Dat we steeds kapitalistischer worden als maatschappij... en ook individualistischer. Dus het ik is heel erg belangrijk. Ja. En uh, dat, dat geeft dus ook een hele prestatiedruk... wat perfectionisme weer met zich mee kan, kan brengen. Oké, okay, maar is dat dan onder... Uh, millennials erger dan onder mensen daarboven? Of kun je dat niet zo zeggen? Qua ja, leeftijd, uh, ik. Ja, volgens dat onderzoek wel. En dat is natuurlijk een, is natuurlijk een uh, generatie die, die uh, opgegroeid is. Um, ook in een soort maakbare maatschappij. Hè? Dat alles van de jaren 90 en begin 2000. dat alles nog. Uh, ja, het lijkt alles wel heel mogelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor je succes. En alles kan. Dus, uh, ik, denk dat die generatie, ik denk dat elke generatie er last van heeft. Maar ik denk dat deze generatie er wel extra last van heeft. nu Met al die factoren die ik net noemde. Elke mee eens? Ja, ja weet je, we leven toch ook in een, uh, in een goed land. Een rijk land. Dus er kan heel ja. veel. En daarom moeten we ook heel veel van onszelf. Weet je. We moeten een uh, goede baan en uh, we moeten een uh, leuk sociaal leven. En we moeten sporten en uh, we moeten alles goed regelen. En uh, ja, dat is gewoon best wel veel. Ja. En uh, ja, het aantal burn-outs, dat loopt uh, ook een beetje de spuigaten uit... als ik het zo een beetje nou, hoor. Heeft dat ermee te maken? Dat denk ik wel. Ja, we leggen onszelf zoveel druk op. En als jij al die facetten die ik net noemde... als jij dan constant wil presteren... ja, dat is natuurlijk niet echt vol te houden, denk ik. Nee, jullie uh, geven allebei uh, workshops om met faalangst om te gaan. Uh, zie je dan ook dat er meer millennials naartoe komen... dan uh, mensen met een hogere leeftijd? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, op, uh, in Holland een keuzevak gedaan. Fucking Up With Grace, heette dat. <laughs> en ja, die zat wel binnen no time vol. Okay, dus okay. Uh, ja, ik merk wel dat ook uh, ja, bij studenten bijvoorbeeld... dat het wel heel erg leeft. Al vinden ze het nog wel moeilijk om daar heel open te zijn... en die kwetsbaarheid ook echt te durven tonen. Want uh, we hebben ook bijvoorbeeld een, een soort mini-fuck-up night dan uh, gedaan. Maar daar hebben we wel een paar lessen nodig gehad om ze daarop voor te bereiden, mm -hmm. zeg maar. Je kan niet zeggen van, nou jongens, ga maar staan en vertel maar uh, je faalverhaal. Want zo, uh, zo werkt dat dan niet. Maar uh, ja, dat, dat, leeft, dat leeft wel echt, ja. Dat uh, merken wij heel erg. Remco, merk jij dat ook? Ja, ik, ik, ik train heel veel uh, mensen in, in bedrijven en organisaties... En... En, uh, dus, ik heb alle leeftijden komen er voorbij. En uh, ik doe ook wel uh, open inschrijvingen. Het valt me inderdaad ook op. De laatste keer was het ook dat er inderdaad wel veel millennials naartoe komen. En, uh, dus ja, dat denk ik wel. Ja, het leeft dus uh, zeker in die generatie. Hoe kom je eigenlijk over faalangst heen, elke? Ja, de vraag is of je er echt helemaal overheen uh, kan en moet komen. Ik, uh, ik denk dat het belangrijk is dat je vooral. Ja, wat Remco zegt, dat die verkramping een beetje verdwijnt. Dat je wat ontspannender erin kan staan. En dat je de focus meer op het, op het leerproces legt. En tuurlijk zijn dingen nog wel eens spannend. En uh, zal die angst om te vaat denk ik altijd wel in je blijven zitten. Zolang het maar niet een te grote belemmering vormt... is dat niet zo'n uh, probleem. En daar, ja, die balans, om die een beetje te vinden... Ja, ja, denk je ik moet dat... mee om leren gaan. Ja, ja. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen, zijn eigen manier daarvoor heeft. Ik heb zelf, heb ik echt van die momenten dat ik... Nou ja, zoals met dat Beastie Boys moment wat ik net vertel... Uh -huh. dat ik dan die spelfout had gemaakt. En, uh, waarvan een ander misschien denkt, joh, waar maak je je druk om? Maar ik vond dat echt, ik vond mezelf echt een enorme loser... En um, nou ja, dan neem ik echt een moment voor mezelf om even goed te relativeren. Van ja, even bedenken van ja, um, hoe, ja, wat je zegt net ook van hoe groot is die fout? Wat is falen eigenlijk? Dat is ook een hele belangrijke vraag. Um, wat zijn nou precies de gevolgen en hoe erg is het nou eigenlijk? En even weer die ontspanning vinden van ja, er zijn ergere dingen in de wereld. Ik ben ook maar een mens. En zolang je dat moment uh, weer even kan pakken, dan nou ja, dan kun je weer door, zeg maar. En dan, ik zal nooit meer Beastie Boys met een Griekse ijs <laughs> spelen. Ja, dat doe je één keer verkeerd. Maar hoe ziet bijvoorbeeld een uh, sessie eruit? Als jij iemand uh, uh, therapie geeft of zo? Ja, therapie is niet helemaal het goed. Nee, dat is dus maar... geen therapie. <laughs> een workshop, um, een workshop. Hoe bedoel je dat? Uh, hoe we die ontspanning weer ja. krijgen? ja. Ja, ik denk, nou ja, toch door de verhalen en de openheid, wat ik net ook vertelde, als jij. Um, van anderen ook hoort dat zij ook falen en uh, dat zij ook fouten maken... Dan, dan krijg je ook dat moment dat je denkt... oh ja, we zijn allemaal maar mensen ja. en uh, ja. zo'n ramp is het eigenlijk ook niet. En dat vergeten we nog wel eens. Bij zo'n fuck-up night, wat is nou het allerergste verhaal wat je daar gehoord hebt? Allerergste fuck up. Het allerergste fuck-up? Het allerergste? Of een hele erge? Nou ja, we hadden een meisje. Dat is, dat is mijn persoonlijke grootste angst, wat ik uh, heb. Wat een... Okay. Uh, uh, Merna heette zij, een uh, mbo-studenten. Een hele ambitieuze, uh, stoere meid. En zij kon ambassadrice worden van het mbo. En uh, zij moest een pitch geven. En ze stond in een zaal van... Uh, ik geloof dat er 2000 man in de zaal zat. En uh, ze was bezig met haar pitch. En ze dacht, nou, nu komt het moment dat ik mijn punt ga maken... En toen kreeg ze een volledige blackout. Oei. Ja, dat is zeg maar mijn grootste nachtmerrie. Für. En uh, zij had dat. En ze zei: ze vertelde, ze zag zo die klok tikken. En het ging maar verder. En het was gewoon helemaal leeg. En um, nou ja, daar bij ons op -up Night kwam ze erover vertellen. Dat was de eerste keer dat ze weer op het podium stond. Dus dat vond ik echt super stoer dat ze ja, durfde dat kracht, om. Ja. ja, dat was echt uh, heel veel respect daarvoor. Maar um, ja, dat is voor mij wel... Dat zou ik echt... Uh, ik denk dat ik het podium zou aflopen in uh, dat geval, ja. Remco, wat uh, voor verhalen hoorde jij op het Vaalfestival? Um, bedoel je qua fuck-ups of uh -huh. qua, wat mensen, mensen vertellen? Ja, qua fuck-ups. Nou, wij hadden dus... Uh, uh, wat, wat, een, uh, wat ik zelf een heel mooi... Uh, of, nou, maar ik maak wel schrijnend voorbeeld vind... van hoe wij als maatschappij met fouten omgaan. Dat is de fuck-up van Dirk. Stapel. Ah ja, dat is de wetenschapper die had fraude gepleegd. Klopt. Ja, en in zijn um, onderzoeksresultaten. Precies, en um, ja, dat is natuurlijk, hij, geeft, hij geeft als eerste gelijk toe: ik heb gefaald daarin mm -hmm. en ik had dat niet moeten doen. Dus, uh, en, um, maar wat wel heel schijnend is, is dat hij daarna door de hele wereld is afgefixt. Um, ja, dus, ik vind het lastig, hoor, want ik, ik, snap, ik snap ook heel goed dat de hele wetenschap over hem heen valt. Het is ook heel fout ook wat hij gedaan heeft aan zich. Ik denk wel dat we als maatschappij uh, ja, te hard zijn voor uh, mensen als Diedrich Stapel. Maar dat, dat zie je ook bijvoorbeeld in de politiek. Hè. Als iemand een keer een fout maakt, dan is het gelijk de eerste reactie van, van, van, van ons: van, uh, die moet aftreden. Ja, oprotten. Ja. Precies. En uh, eigenlijk is het ja, dat zie je ook in, in bedrijven soms. Hè. Dus als een, een van de directeur die het doet, dan moet, die, moet die, wat fout is, dan moet hij weg. Terwijl ik denk dan maakt iemand die fout nog een keertje? Waarschijnlijk niet. <lacht> dus dat is ook vaak is het. Economisch heel slimmer om die persoon juist wel aan te, aan te, aan te, aan te houden. En, maar als je, als je ziet gewoon bij, bij Diederik wat hij ook gedaan heeft, hij zit hij is echt. Uh, ja, zit, hij zit ook behoorlijk uh, in de put. En dat is heftig. Ja. ja. Dus. Um, ja. Maar is dat dan een soort wraakzuchtigheid of zo wat wij hebben? Dat we denken, zo iemand die uh, moet echt uh, zo snel mogelijk oprotten en weg en daar willen we nooit meer wat van horen? Ja, misschien. En. En ook nogmaals, ik snap het ook, weet je wel? want ik zeg niet als, dat, dat alles maar goed is in het leven. Natuurlijk zijn er ook gewoon dingen. Wat hij gedaan heeft in de wetenschap, dat is natuurlijk voor de hele wetenschappelijke wereld ook een... was dat gewoon een disaster. Dus, uh, um, maar het gaat maar dus niet om wat er gebeurt, maar het gaat er om hoe gaan wij ermee om. En ik denk dat wij als mensen, ja, dat is heel erg, misschien bijna niet competent zijn om daar gewoon wat opener en milder mee om te gaan, denk nou, ik. oké. Okay. Laten we naar wat uh, muziek luisteren. Ik hoor ook graag ook de, de mensen thuis die uh, bepaalde dingen hebben... waarin ze enorm gefaald hebben. Uh, 0800-1121. U hoeft uw naam er niet bij te zeggen, dus u kunt gewoon anoniem vertellen... waarin u uh, gefaald heeft. Of uh, uh, ja, misschien had u ook faalangst of heeft u faalangst. Bent u eroverheen of bent u er niet overheen? Vertel ons hoe dat is gelukt. 0800-1121.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 Oh. Test dummies was dat, met het nummer. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Ik zei net, ik zei net tegen de gasten dat ik het zelf een beetje een stopzinnig nummer vind, omdat het hmm, hmm, hmm, hmm, heet, um, dat uh, uh, er belde net iemand die zei: het is een beetje gezwam, dit onderwerp. Wat vinden jullie daarvan? Ja, dat zou kunnen dat iemand dat vindt. Ja. En dat, uh... Horen we vaker? Dat ja, horen je dat vaker? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk best mensen die het, uh, die het lastig vinden om, om, um, ja, om over die kwetsbaarheid te hebben of zo. Ik weet niet of dat er een, uh, ja, misschien een generatieding kan zijn of uh, gewoon persoonlijk. Maar uh, ja, er zijn inderdaad mensen die het gezwam vinden. Maar uh, nou ja, ik vind het zelf wel interessant geloof ik. Nou, het is leuk, want ja, ik vind ook sommige dingen gezwam in het leven. En dat geeft gewoon helemaal, helemaal niks natuurlijk. en uh, Als je iets, iets gezwam vindt, dan kijk je met een bepaald oordeel naar wat er gebeurt. En dan, dan zie je iets misschien wel als gezwam of als fout. En dat, uh, dat kan. dus uh, Ik heb ja, die persoon uitnodigd om te kijken... Van wat nou als je wat met, met minder oordeel naar kijkt, wat is dan nog steeds gezwam? Of uh, wat, wat, wat kan je er dan uithalen? Ja, nou, een goede uitdaging. Uh, 080121, u kunt uh, nog steeds bellen. Um, jullie uh, zijn dus allebei bezig met het onderwerp falen. Uh, we hoorden eerder al hoe uh, jullie daarmee uh, in aanraking zijn gekomen. Uh, ik vroeg me af, praktisch, wat, wat houdt het nou in? Dus Remco, als ja? ik nou naar jou toe kom en ik ja. wil graag om uh, um kunnen gaan met mijn falen, uh, wat zeg jij dan? Dan, uh, nou, ik, ik geef dus uh, workshops, korte workshops of wat uh, of, of langere, retret achtige Nou, retraite hebben we en, nu geen uh, tijd voor, nee, dus laten dus we even een, week... een klein, klein workshopje doen. Nou, wat, wat ik doe, ik, ik doe eigenlijk een uh, aantal dingen in zo'n workshop. Ik doe uh, faalfitness, uh, oefeningen waar je gewoon uh, de, je faalspieren kan trainen. Er zijn oefeningen die uit mijn methode komen. Een aantal tips en tricks. We hebben net al een paar dingen van hem uh, besproken. Hoe, hoe kan je bijvoorbeeld wat milder bij jezelf kijken? Nou, dat kan je gewoon trainen. Daar heb ik oefeningen voor, uh, voor bedacht. Nou, kom maar door. En, een uh, oefening voor faalfitness. Ik ja? ben heel benieuwd. Ja. Oké. Okay, um, nou, wat, wel, wat wel een leuke oefening is. En die gaat ook over, over uh, wat gebeurt er eigenlijk tussen je oren als je denkt dat je faalt. Okay? En, uh, doe, je ook, doe je ook mee? Ja, okay. ik doe mee. Ja, okay. Ik roep zo meteen iets. En ik wil uh, jullie. Uh, uw opdracht is om uh, tegenovergestelde te roepen. Het luisteraars thuis kunnen ook meedoen. Want een okay. beetje zagjes dan was de buren wakker. <laughs> Komt ie. Ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Ja. Nee ja. Ja nee. Ja nee ja. Nee ja nee. Nee ja nee ja ja ja nee ja ja. Oeh, nou wordt hij wel heel <laughs> lastig. Ja nee. Ja nee nee nee. Ja ja nee. Het mooie is, want dat is, jij zegt, het wordt helemaal lastig en, en, en jij wordt, wordt stil. Dat snap ik heel erg. Is wel interessant kijken van wat gebeurt nou bij die laatste keren? Hij, hij wordt, moeilijk. Wat doe je dan als hij zo moeilijk wordt? Wat gebeurt er in je? Wat gebeurt, dan, wat gebeurt er met je faalspieren tussen je oren? Ja, dat je, dat ja, het ik, niet blokkeert. Lukt. Je, je ja ik blokkeert. Ook. Ja, blokkeert. Ja, is, ik ga het dan wel. maar benoemen. Ik zeg, oh, dat het is moeilijk ja. en dan doe ik er nou maar wat. Ja. En waarom blokkeer je eigenlijk? <laughs> Um, ja, toch om bang omdat dat je het fout doet. hè? ja. ja. Terwijl het is een faalfitness. Je mag, je mag zelfs bij deze oefening mag je falen. En dat is... Ja, maar dat heb je van tevoren dat... helemaal niet gezegd. <laughs> Wij dachten dat was goed. Is het, doen. Dat is, ja. het is mijn fout, <laughs> ja, ja, natuurlijk. Maar dat, dat is dus eigenlijk maar dat is het mechanisme wat er gebeurt in ons hoofd. Ik ja. denk altijd: als je iets nieuws moet doen, bijvoorbeeld, dan denk je van het moet gelijk goed gaan. En um, wat er dan dus gebeurt, is dat je dus in je hoofd gaat zitten. Dat zag ik jou letterlijk doen. Je ging heel erg nadenken: van oh, het moet goed dat was het gaan. Dat ook weer, ja. ja. precies. En dan, dus de, de uitdaging is: en deze oefening die, die duurt normaal gesproken veel langer. Er komen allerlei andere opdrachten erbij. Is dan om wat minder te focussen op: ik moet het goed doen. Op die, die innerlijke kritische gedachten. Maar wat meer het gewoon te doen. En het, en, en het gewoon uit te gaan proberen. En vaak, wat, ook als je het wel gewoon gaat doen, en het gewoon gaat uitproberen, dan zit je er theoretisch vaker beter op het juiste spoor... dan dat je gaat stoppen en nadenken... en het gaat, gaat analyseren. Maar is dat ook een, een soort persoonlijkheidsding? Dat sommige mensen sneller geneigd zijn om het te doen... en dan pas na te denken... en andere mensen sneller geneigd zijn om eerst na te denken... Kan, en dan ja. te doen? Dat kan. En, en dit is, een voorbeeld is van, van een faal fitness oefening... En, en, uh... Um, heel veel dingen in mijn methodes gaan ook over je mindset. Over je overtuiging die je hebt over jezelf. Of over, over hoe, je, hoe ontwikkelbaar je bent. Dus ik gebruik in mijn workshops ook een, een theorie... van een Amerikaanse hoogleraar psychologie. Die heet Carol Dweck. En die heeft, doet al 40 jaar lang onderzoek naar faalangst. En uh, die heeft het heel erg over uh, twee soorten van mindsets die je kan hebben. Het is eigenlijk overtuiging over je eigen ontwikkelbaarheid. Dus de groeimindset of een vaste mindset... En met een, um, met een vaste mindset, dan heb je de overtuiging... dat jouw intelligentie en je talenten min of meer vaststaan of aangeboren zijn. En dus de, de, bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld daarvan is een, een talenknobbel hè, of een wiskundeknobbel. Dus als je bijvoorbeeld denkt van jezelf... Ik had op middelbare school trouwens ook bijvoorbeeld... Hè, dat ik dacht van, uh, ik heb uh, niet zo'n wiskundeknobbel bijvoorbeeld... Dan, dan word je faalangstiger. Want als je dan een wiskundesom krijgt, dan, dan, dan denk je... oh jee, maar die kan ik helemaal niet maken, want ik heb geen wiskundeknobbel. En als ik nu iets ga proberen en het gaat fout... dan ziet de wereld om me heen dat ik, zo, dat ik helemaal echt dom ben daarin. Dus die andere mindset die zij heeft uh, onderzocht en bedacht... is de groeimindset. En die gaat ervan uit dat, uh, dat, dat je overal, al je talenten, intelligentie... dat die ontwikkelbaar zijn. Dus er is, er is geen wiskundeknobbel. Je kan in alles wat je wil, kan je groeien... door jezelf uit te dagen, door nieuwe dingen te doen... Uh, door te volharden als het, als het misgaat. En uh, het mooie is, dat geldt ook, bijvoorbeeld ook net voor, die, voor die oefening net... met een groeimindset um, weet je dat fouten maken... een natuurlijk onderdeel is van hetgeen wat je aan het doen bent. Want je bent jezelf aan het uitdagen en nieuwe dingen aan het doen. Dus met een groeimindset uh, zijn fouten veel makkelijker te accepteren. dat je hey, Ik ben iets nieuws aan het doen en daar hoort erbij... Dat ik, dat ik af en toe zelf op mijn bek ga. Kun je ook een combinatie hebben? Want ik kan me wel voorstellen dat de ene persoon beter is in wiskunde dan de ander. Maar dat je wel allebei kan leren, maar dat die andere een ander startpunt heeft. Ja, en het is niet zo dat je of een vastel van groeimindset hebt. Maar het gaat over verschillende gebieden. Oké. Okay. Ja, dus ik heb bijvoorbeeld uh, in mijn eigen leven. Ik heb bijvoorbeeld op, op, uh, op autotechniek heb ik een vaste mindset. Ik denk dus van, ik, ik ben niet technisch... ik kan geen auto's repareren. Herkenbaar. Maar, en maar op computertechniek hè, heb ik al heel, ik heb heel lang techno en asset gemaakt. Daar ben ik ook DJ geweest. En dan kon, heel, heel, kon ik heel makkelijk gewoon diep in de computers duiken... en daar die dingen gaan repareren. En het geeft ook niks. Hè, dat ik de, bij de ene wat meer een vaste mindset heb... en de andere meer een groeimindset. Dat maakt eigenlijk helemaal niets uit. Want ik kan mijn hele leven kan ik gelukkig blijven... zonder dat ik auto's kan leren repareren. Maar het nadeel, nadeel van een vaste mindset... is dat je soms je potentieel niet helemaal benut... En, en jezelf soms wat kleiner houdt uit die faalangst. Want ik had bijvoorbeeld, ik heb, al heel lang had ik een droom... namelijk ik wilde eigenlijk een oude auto kopen, een oude camper. Het leek me heel erg tof, zo'n zo oldtimer. Maar uit faalangst en de vaste mindset durfde ik dat niet. En ik dacht van ja, oude campers, daar moet je veel aan sleutelen... dat kan ik niet, dat gaat vast fout, dus uh, laat maar zitten. Toen dat, dat, dat op een gegeven moment uh, bed, uh, ontdekte, die vaste mindset gedachte erover... dacht ik van nee, als ik nou de groeimindset wil hierin... He, dus dat zou ik dus gewoon een oude auto moeten hebben en gaan sleutelen. Dus ik heb een hele oude camper gekocht. Vier jaar geleden. En zo'n hele mooie Fiat uit de jaren tachtig. En daar ben ik dingen aan gaan sleutelen. Terwijl ik dacht, van ik, van, ik ben hier niet goed in. En, nou, een aantal dingen met knikkende knieën gingen redelijk goed. Ik heb nieuwe kraantjes ingebouwd en zo. En uh, ik, ik heb een cursus gevolgd de autotechniek, terwijl ik allemaal dacht... van mijn vaste van dit past niet bij mij. ben ik toch ga, gaan doen. En ik merkte dat ik een beetje daarin mezelf langzamerhand ontwikkelde... en minder faalangstig werd. Mm -hmm. En op een gegeven moment heb ik een autoradio ingebouwd. Ik wil een nieuwe autoradio met, uh, met bluetooth en zo. Dus ik had op YouTube gekeken van hoe werkt dat? En ik had zo ingebouwd en ik reed weg. En toen, pooh, toen ontplofte er iets in de cabine. En, uh, mijn, mijn, uh, dus ik, en ik kon nog wel, wel rijden, maar de lampjes deed niet meer, de klakson deed niet meer. Uh -oh. en, en mijn vaste mindsetgedachte, die dacht van, zie je wel, Remco, sukkel, je bent niet tegen dat je dit niet moeten doen. En, die, en dat zorgt ervoor dat ik me wat, wat schaamde over de fouten die ik van Baalde. Dus op dat moment kon ik dus mijn gedachten veranderen, dan denk ik van, oh nee, wacht even. Je bent aan het leren en je bent jezelf aan het ontwikkelen als automonteur, zeg maar. Dus ik ben naar de garage gereden en ik zeg tegen die, die jongen bij de garage... ik zei, nou, Jeroen, weet hij, je weet het, ik, ik vind mezelf niet zo, niet zo technisch... En, uh, maar ik ben het aan het ontwikkelen en ik heb fout gemaakt... Wat heb ik fout gedaan? Dus Normaal gesproken ging ik koffie drinken... en laat, ga je, laat, nou ja, hem, ga laat hem die auto maar die repareren. Auto, ja. maar, nu, en, maar nu dacht ik dan uh, door mijn schaamte en, en dat soort dingen heen... vertel hem wat ik fout gedaan heb. Want ik voelde me wel een beetje in een sukkel. Een man moet toch auto's kunnen repareren? Dus hij liet, liet mij zien waar de zekeringen uh, zaten... en uh, wat ik fout gedaan had. En da, uh, ik was niet blij met, met, met, met die fout. Maar ik kon wel, door die groeimijn kon ik wel meer accepteren... dat, ik dat, dat, dat, dat dit soort dingen gebeuren... In een situatie waarin ik mezelf aan het uitdagen ben op, op, op, op, op een gebied waarvan ik normaal gesproken denk, dat past niet bij me. Dus, uh. nou. En nou, ik ben toch wel blij dat het niet zo ernstig was dat je van de weg bent geraakt of iets dergelijks. Uh, Dank je wel, ik ook. Ja. Lopen, ik toch? ook, ja, ja. zeker. Ja. Um, uh, uh, elke, uh, wat voor mindset zit er bij jou? Welke van de <laughs> twee? <laughs> is oh, de maar, een of de ander? <laughs> ja, dat is ook weer niet zo goed. Nou, maar, je hebt trouwens niet of een groei of een vast mindset. Oh, nee, okay, dat dat verschilt per, per gebied. Ja. Ja, en uh, natuurlijk, we willen allemaal heel graag die groeimindset natuurlijk. Maar ik moet mezelf inderdaad ook wel even af en toe bewust zijn... Uh, van, oh ja, ik mag leren, ik mag fouten maken. Maar uh, ja, en, en niet te veel hooi gelijk op je vork nemen. Ik weet dat mijn, uh, mijn broertje, die is fysiotherapeut... en dat was een jongen die wilde heel graag uh, nou ja, de bodybuilders kant op. En die nam in één keer een uh, veel te hoge <lacht> uh, ja, ja, letterlijk te veel gewicht uh, ging die liften... waardoor die uh, door zijn rug ging en uh, naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Dus dat noem ik altijd als voorbeeld. Ja. Niet in één keer te veel willen ook, maar gewoon uh, ja, een beetje spelenderwijs uh, het opbouwen, zeg maar. Loy. Ja, ook een goed voorbeeld. Ik hoor graag zo meteen uh, over hoe jij, uh, hoe jouw uh, workshops uh, eruit zien. Ook bijvoorbeeld op uh, de school, wat je net vertelde. Ga ik eerst naar een beller, namelijk Jan. Goeienacht. Jan, hallo. Hallo, dit. Goeie, uh, oh, Ed. Goedemorgen. Dag, Ed. Dat kan ook. Ik ben, oh. er stond Jan op mijn scherm. Maar Ed, welkom. Oké, okay, zit ik in de uitzending? moet mijn Je radio Ja, ik zit in uit? de uitzending, ja. Oké, ja, oké. Okay, okay, ja. Nou ja, ja, ik zit het programma te volgen, dat verhalen, zo zeg man. Maar. En ik zit er zelf op dit moment uh, middenin. En het is eigenlijk best wel een verhaaltje eigenlijk. Dat is ook met die mindset te maken en zo. Uh, uh, het falen voor mezelf. Uh, nou, laat ik eerst het verhaal maar vertellen. Wat, uh, ja, wat, is goed. wat, uh, wat ik gedaan heb, zeg maar. Dat, uh, ik heb met mijn zoon samen, zijn we dus een doel voor het oog, zeg maar. En dat heeft ook te maken met onze mindset, zeg maar. Mm. En uh, mijn zoon, die helpt mij. En uh, hij heeft mij geholpen door een credit te openen. Of op zijn bankrekeningnummer. Oké. Okay. Dus ik heb Okay. En die credit, nou ja, die, die heb ik dus, uh, die kan ik dus gebruiken. Maar ja, dat, dat gaat wel met afspraken onderling. En aangezien zie mijn uh, vader, mijn vaart eigenlijk. Hij is dus doop onderweg. Mm -hmm. Toen kwam ik dus uh, uh, iets tegen waarvan ik dus op een van die credit zo'n 705 euro gebruikt heb. Oké. Okay. En uh, nou oké, okay. uh, uh, had een wijk overheen. Hij uh, krijgt dan een uh, bericht van binnen, dat, dat is uh, afgeschreven door de bank. En uh, toen werd ik aangesproken. En nou heb ik best wel een probleem om die 750 euro er op een manier terug te krijgen. Oké. Okay. En uh, ja, het is ook wel een vorm van, ja ik ben gefaald zeg maar. Ik ben gefaald. Ik ben, ik ben eigenlijk met uh, die 750 euro. Ah oh, oké. Dus, okay. moet, ja. dus uh, maar... Uh, ...net dat ik dus ook nu draaien hoorde... ...want ik uh, lees ook veel boeken over, de, over de mindset en zo... ...en fouten uh, maken en daarvan te leren en zo... ...zit ik dus eigenlijk wel in een tweestrijd ...met het feit dat ik dus het falen wat ik dus zelf gedaan heb, zeg maar... Mm -hmm. uh, uh, ...dat is als een enorm uh, leerpersessie... met name mijn zoon en nou uh, ja, het is van de familie... ...want dat gaat natuurlijk gelijk de hele muur om... Uh, ...wat ik nou gedaan heb, zeg maar... Ja, dat, is, ...dat is een schaamteproces... Het is een twee, twee proces waar ik nu in zit. Ja, oké. Okay. Dus ook, ook inderdaad schaamte voor de fout die begaan is. Nou, die, uh, ja, schaamtegevoel, maar niet het faalgevoel. Want het is dus een leerproces, kijk. Ik heb de middel om die jongen wel weer terug te halen en dan gaat de tijd overheen. Dus, uh, ja, dat, dat, dat, uh, maar uh, het verhaal wat ik dus uh, inderdaad dus heb, de familie rond gaat, ja, dat, is, dat, dat is een rot ja, ja dat, uh, dat, dat snap ik inderdaad. Nou, ik vind het dapper dat je erover wilt praten. Wat, wat, hoe ga je er nu dan mee om? Uh, hoe, uh, uh, uh, ja, hoe, hoe verander je dat gevoel? Nou, wat ik dus... Ik, uh, weet het, uh, ik hoorde net ook een van de mensen zeggen... Dus dat die, uh, um, die mindset, zeg maar. Ik heb daar, uh, ik, uh, heb ik daar dus een laatste boek van. En ook lees ik dat boek dagelijks uh, keer op keer opnieuw. Dat gaat over een mindset. Het is van Napoleon Hill. Misschien zegt dat jullie dat wel wat. Nee, daar wordt hij ineens geschud, eh. maar dat maakt niet uit. Nee, nou oké. Okay. Maar dat is best een uh, relatief beroemd boek. En dat is in 1933 geschreven. En dat gaat dus over het feit... dat als je een doel hebt... dan uh, kan je wat ook mee. En dan moet je... Uh, ja, hoe je daarmee dus uh, daar omgaat om je mindset te veranderen... als een Irene Wust jaren traint... om die gouden plak te halen, zeg maar. Ah ja. Uh, en zoek naar die deur... Dus op een gegeven moment voor je bekies dat het open gaat om uh, daar doorheen te stappen. Nou, ja, die zoektocht, dat, die, die, die, die, uh, uh, daar ben ik enorm mee bezig. Ja. En ook mijn zoon, samen hebben we er best wel veel over. We zit ook heel veel hebben teraar, uh, uh, ja, praten erover, doen we ook dingen. En uh, ja, toen ben ik echt terug en heb ik stappen gedaan die, die niet door de beugel konden. Nee, oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het ja, dapper dus dat, dat je het is... wil vertellen. Even tot slot, wat is dat doel of wil je dat niet vertellen? Ja, het doel is best, dat wil ik best vertellen. Want dat is, dat is, uh, we, willen, uh, we, we willen alle twee zeg maar onafhankelijk, onafhankelijk maken van de maatschappij. Oké. Okay. En uh, dat heeft dat, dat, ja, dat gewoon, te maken, ja, gewoon uh, dat is te maken dat je dus uh, met, met, met uh, uh, uh, dat je niet meer hoeft te werken. Dat je dus op een gegeven moment zelf een, een, een uh, activa creëert waar je dus op een gegeven moment en, uh, uh, je, je leven kan onderhouden. Oké, okay. nou ik vind het eigenlijk. interessant. Dank. Uh, de, ik ben benieuwd of het gaat lukken. Heel erg veel succes, zou ik zeggen. Nou, ik ben er nog steeds in overtuigd dat het lukt. Dus ik hou er niet meer op. <laughs> nee, goed zo. Is, het, heel erg bedankt niet. voor het bellen. Oké, okay, nou bij deze. En, uh, succes met je programma. Ja, bedankt. Succes met het uh, doel. Oké, okay. Dit is De Nacht met Was Ed die vertelde dat hij dus een fout had begaan. Wel dapper dat hij het vertelt. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. We zaten net op het punt dat ik aan elke zou gaan vragen hoe zij, uh, uh, hoe jij uh, uh, uh, dit soort workshops of iets dergelijks geeft. Hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Nou, in de basis hebben we zeg maar een eigen modelletje bedacht, waarbij we eerst uh, richten op het hart. Waardoor je gaat kijken, ja, uh, wat wil ik nou eigenlijk echt? Want als je die motivatie hebt... dan ben je ook ja, bereid meer om te leren en te, te falen eigenlijk. Uh, we hebben de monstertjes die we dan gaan aanpakken. Dus uh, nou ja, die innerlijke criticus, al die uh, oordelen van mensen... En uh, ja, ten slotte vinden wij die verbinding ook heel belangrijk. Dus dat je ook uh, nou ja, die openheid creëert om ervoor te zorgen... Uh, dat het bespreekbaar wordt en dat anderen ook um, nou ja, meer jou begrijpen. En die, ja, Ik merk ook vaak als je zelf iets vertelt dat een ander dan dat herkent... en uh, daar ook opener over wordt. Dus dat zijn een beetje de drie stappen. Maar um, ja, dat zijn ook hele, hele praktische dingen. En ook door het gewoon te doen... Eigenlijk. We hebben bijvoorbeeld uh, een rejection challenge gedaan met studenten. Een afwijzingsuitdaging? Ja, precies. En Want uh, er is een, uh, een TED-talk van een jongen, uh, Jia Zhang, als ik het goed zeg. En die heeft honderd uh, dagen uh, afwijzingen eigenlijk gedaan. Dus die deed elke dag deed die een uitdaging waarbij hij iets ging doen... waarbij hij wist dat hij uh, werd afgewezen. Dus bijvoorbeeld, dat je een, uh, ja, het kan heel klein zijn dat je een pizza bestelt bij McDonald's... of uh, dat soort dingen, of dat je bij iemand aanbelt... en vraagt of je een, uh, een uh, plant mag, uh, in zijn tuin mag zetten of zo. Want door, ja, door het gewoon maar te doen... merk je dat je zelf in het begin heel gespannen bent... en dat je dat vaker doet... Ja, dat, dat je er anders mee omgaat en, en dat je merkt dat mensen dan ook vragen... ja, uh, waarom wil je een plant in mijn tuin zetten? En dat, je dan, nou ja, dat er dan een gesprek op gang komt en dat mensen dan op een gegeven moment ook zeggen... ja, ja, waarom niet eigenlijk? Ja. Oké, okay, dus dan oefen je eigenlijk met afgewezen worden? Ja, dat je dan, ja omdat je dan merkt, uh, naarmate je dat vaker ook daarmee te maken krijgt... dat je er zelf ook wat makkelijker in wordt... Het doet mij denken aan een serie die nu heel populair is: De Luizenmoeder. Ja. <laughs> daar zegt de Juf Ank, daar op een gegeven moment. Kinderen kunnen niet vroeg genoeg leren dat er tegenvallers kunnen zijn of iets ergste." Ja, nou ja, dat is de speel, uh, speelplein is eigenlijk ook uh, de plek waar het meeste uh, meest wordt gevallen en weer wordt opgestaan. Dus daar leren ze ook eigenlijk het meest. Oké, okay, dus uh, maar op latere leeftijd kun je dat dus ook nog oefenen dan. Ja, precies. Daar geven yep. jullie allebei uh, die workshops voor. Uh, ik ben nog steeds uh, benieuwd of uh, mensen hun uh, grootste uh, mislukking willen delen. Uh, daarnet hoorden we Ed. Misschien heeft hij uh, anderen geïnspireerd om ook uh, te bellen. 0800 121 Gaan wij even luisteren naar Alain Clark. The sun sets on the palm tree streets. Calling yourself in love with me. We're standing at your doorstep, baby. And I don't know where to go.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 Seasons change and people change, but when it hurts, it hurts the same. in Californië, Alain Clark. Ik weet niet of het koud is in Californië. Maar uh, hij zingt er in ieder geval over uit uh, Nederland ook. Alleen Clark. We hebben het over uh, uh, falen. En uh, we, uh, er heerst een beetje een taboe op falen. Hebben, uh, hebben we al ontdekt. Er zijn ook weinig mensen die erover willen praten uh, aan de telefoon. Nou, gelukkig was het net een meneer die het wilde. Herkennen jullie dat, dat het een taboe onderwerp is? Ja, zeker. Ja. We, willen, we willen liever uh, onze succeskant laten zien... Ja, dus over uh, mislukkingen praten, dat uh, is uh, nog altijd moeilijk. Nou was er wel een uh, afgelopen week of twee weken geleden... een DJ van uh, de collega's van Q-Music... die uh, hier wel over praten op uh, de zender. En uh, nou, hij gaf zelf ook wel aan dat het uh, taboe doorbreken was. Laten we even luisteren. Stefan Bouwman, heet hij. Ik heb beloofd om altijd eerlijk te zijn op de radio. En uh, het gaat gewoon niet goed met me. <laughs> en dat wil ik heel graag met je delen... omdat jij ook altijd alles met mij deelt als je luistert. En ik voel me gewoon kloten.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 dat hij er ook heel veel last van heeft. En veel, uh... Ja, dat hij een soort stemmetje in zijn hoofd heeft... die altijd zei van, je kan het niet. En ja, als precies. ik in de spiegel kijk, zegt hij, je bent lelijk. Ja, en ik denk... Uh, ja, wat, wat, wat, wat hij doet, hij helpt dat het taboe doorbreken. Want het, het, we hebben allemaal last van, uh, van zelfkritiek. En uh, ja, dat we ons soms gewoon uh, een, een mislukkeling voelen. En het is, het is, ik denk dat als, als we daar als... Nederlanders wat uh, opener over durven zijn... is dat we dat, dat daarin uh, wat, ja, wat minder eenzaam hoeven te voelen. Want en, uh, we maken allemaal fouten, toch? Dat ja. weten we van ja. elkaar. We weten van onszelf, maken fouten. Maar ook iedereen hier maakt fouten. Uh, maar waarom is het dan nog steeds een taboe, Elke? Ja, ik weet het niet... Um... Eigenlijk weten we allemaal ook wel hoe het zit, en uh, dat merk ik zelf ook vaak we, dat we er open over moeten zijn, dat we erover moeten praten. Maar ja, met Fuck Up Night hebben we ook gehad dat iemand zei: Ja, leuk, gaan we doen, en toch later afbellen van ja. Sorry, maar ik, durf ik wil me het toch, toch niet nee, ja. ik wil me toch al succesvol uh, profileren, dus um, ja, en het is ook niet makkelijk natuurlijk. Want je, ja, wat hij ook doet... je laat heel erg je, je persoonlijke en je kwetsbare kant zien. En als er dan uh, kritiek en oordelen komen... dan komt dat extra hard weer binnen, denk ik. Ja, is dat het waar we dan bang voor zijn? Want deze jongen heeft heel veel uh, uh, lof ook gekregen voordat hij dit deed. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Omdat, ja, ik denk dat toch ook veel mensen het stiekem wel herkennen. En hij nodigt natuurlijk heel erg uit om daar dan ook open over te zijn. En uh, ja, dat vind ik super bewonderenswaardig. Ja. Ik denk dat we, dat we allemaal uh, diep van binnen een soort uh, overtuiging over onszelf hebben... dat we niet goed genoeg zijn. En de, een, als je een fout maakt... of als je, zoals deze jongen last heeft van veel zelfkritiek... dan kan dat, kan dat wel eens raken aan die overtuigingen van de pijn... van ik ben niet goed genoeg. En wat we ook doen als mensen... We, we bouwen ook als kind een soort ego... een soort zelf, zelfbeeld, imago, dingen daaromheen. Om, om, om, om, om die kern van ik ben niet goed genoeg... zodat we gewoon maar onszelf kunnen laten zien als de beste versie van, van ons, onszelf. En, uh, zodat, zodat je ook niet aan die, aan die uh, pijn hoeft te komen van ik, ik ben, uh, ik ben dit niet goed genoeg. En wat de jongen dus doet, die gaat eigenlijk dwars door zijn ego heen... en hij laat gewoon eigenlijk zien, zijn grootste angst uh, zien en zijn grootste pijnen. En dat is, hmm. dat is, dat is iets heel dat wat we niet gewend zijn te doen als, als mens. En, uh, we willen graag juist uh, ons ego opblazen. Ja, want hij doet het nu wel. Dat is, nou ja, jij zegt hij helpt eraan bij, hij, uh, uh, draagt eraan bij dat het taboe doorbroken wordt. Ja. Wat is daar nog meer voor nodig? Dat ze dus. Uh, nou, dat denk... we het allemaal gaan zeggen. Nou ja, ik denk wat wat is er voor nodig is dat dat er uh, ja, dat meer mensen zoals hij dit doen. Ik denk dat jullie met de vakopdrachters nou, ook goed werk verrichten dat, dat we gewoon uh, dat we met z'n allen het, uh, het uh, durven te omarmen dat er naast succes ook mislukkingen zijn en dat dat, dat ook zichtbaar mag zijn. Dat is, dat is denk ik daarvoor nodig. Dat is een soort, eigenlijk, een soort uh, Mentaliteitsverandering in Nederland. Van fouten zijn er en mislukkingen zijn er. En ook je bent geen loser als je, als je faalt. Dat is, dat is vaak ook, denk ik, de denkfout die we maken. Dat je, dat je loser bent. Maar je, je, je doet iets wat, wat, wat, wat fout gaat, bijvoorbeeld. En de, dat hoeft niet te zeggen dat je gelijk een enorme loser bent. Ja, want Elke, jij zei dit echt letterlijk eerder. Hè? Van, uh, je schreef toen uh, op een gegeven moment... Uh, schreef je voor een entertainment website voor de luisteraars die het niet gehoord hebben. Toen schreef je de naam van een band verkeerd. Dan zeg je ook, oh, wat ben ik nou voor loser dat ik dat niet eens kan? Ja. ja Dus dat is ook gewoon letterlijk die gedachte waar Remco het dan over heeft. Ja, precies. En, en dat, je, bent, je oordeelt jezelf ook heel anders, tenminste dat in mijn geval, dan een ander. Want uh, ik had collega's die natuurlijk wel vergelijkbare fouten maakten. En denk je, ja... Weet je, uh, dan zeg je tegen een ander van: Joh, uh, dat is niet het einde van de wereld. En waar maak je je druk om? Dat is nog niet zo erg. Maar als je het zelf doet, dan, dan voel je diep van binnen. Dan, ja, ik voel me wel letterlijk een loser. Ja. Terwijl, ja, je mag, we mogen best wat aardiger zijn, denk ik. En ook vooral tegen jezelf. Ja, want dus zo'n zo fout die raakt, aan, dat raakt dan aan die diepe uh, kernovertuiging: ik ben niet, niet goed genoeg. Dus dan, dan vind je zelf een. Uh... Een loser. En dan zijn we gewend om dat op te blazen. Of dat... Uh, het ego mask op te doen. van Ik, ik ben wel goed genoeg. Ja. En hoe, hoe mooi is eigenlijk... Wat ik, wat ik vaak tegen mijn uh, cursisten zeg ook. Je bent niet goed of fout. Je bent werk in de uitvoering. Je hele leven. Dus en uh, je hoeft niet te laten zien. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. De, de hele dag dat, dat, je, dat je zo goed bent. Want uh, je bent werk in de uitvoering. We, we vallen allemaal af en toe. En, we, en het is mooi om dan gewoon weer op te staan. En het uh, te zien als... Als een... Als een een, een levensproces. Als het, werken, het leven is werk en uitvoering. Dus dat betekent dat er soms gewoon dingen misgaan. Ja, ik ga snel nog even naar een beller. Uh, we hebben niet zo heel lang de tijd meer. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Welkom in de uitzending. <laughs> ja, goeiedag. Hey, uh, wat die man net zei over... Uh, ja, werk en uitvoering, dat klopt natuurlijk. Uh, iedere mens maakt fouten. En iedere mens uh, zal uh, nooit uh, perfect zijn. Om erover te praten, te laten zien dat je hmm. dus uh, niet perfect bent, is uh, uh, altijd lastiger. Maar ik denk. Uh, als iedereen terugkijkt in zijn leven. heb je allemaal dingen waar hij niet trots op zal zijn. weet je. En waar hij niet blij mee zou zijn. En, uh, ja, waarvan hij denkt: van dat had ik beter kunnen doen. of dat heb ik hier gefaald. Herkent u dat zelf ook? Ja, dat herken ik zelf ook wel. Ik heb. Uh, heel, heel jong of aan ben ik met drugs en drank begonnen. en. Uh, uh, dat is gelukkig een heel stuk achter me, weet je. maar. Uh, dat zijn allemaal dingen die je op een gegeven moment, uh, als je je eigen niet gewenst voelt... of als je basis van je, van je gezin of van je, van je opvoeding niet goed is... dat het, dus je in bepaalde cirkels terechtkomt, waar je als kind of ook volwassenen niet mee om kan gaan... en waar je dus uh, bepaalde handelingen gaat uitvoeren in het leven, die, ja, waar je dus kan falen. Maar ook weer ja, in werking en uitvoering, uh, weer overeind kan komen natuurlijk. Ja, wat is dat uh, inderdaad gelukt, dat overeind komen? Ja, dat is helemaal gelukt. Ja, ja, ja. ja wel met therapie en zo. En uh, met behulp uh, van uh, cognitieve gedragstherapie, uh, eigenwaardentherapie. Uh, ja, zelf uh, dingen meemaken in het leven en ook weer sterker worden, natuurlijk. Weet dus je, van je, eh, van je fouten leren. Ja, precies. Nou, dapper uh, uh, dat je het wil vertellen. Nee, ja, dat is geen... Ja, wat die, die, wat die radio die... Wat ik net hoorde, dat hebben duizenden mensen. Ik, ik werk zelf op Schiphol en ik spreek heel veel mensen. Overal zitten die mensen. Alleen ze praten er nooit over. Want stel je voor dat ze met de vinger gewezen worden. Want ook als je depressief bent... Of uh, als je... Ja, uh, moeite hebt met... Uh, het leven zelf. Ja, dan ben je anders. En dan word je door de maatschappij toch weggedrukt. Helaas. Ja, precies. Nou, bedankt voor het bellen en in ieder geval... Is goed, fijne dag, man. Ja, bedankt. Hoop, Hoi. Dag. Ja, toch ook iemand die uh, durft te vertellen over uh, mislukkingen. Um, ja, dit helpt dan ook toch om het taboe te doorbreken. Ja, wat ik al net verhaal uh, herkende, ik vertelde net over die Amerikaanse uh, psycholoog Carol Dweck, en die zegt van waarom, van de redenen waarom we zo'n vaste mindset zitten. Dat is ook dat we dat we vaak focussen op willen bewijzen. En dat we, dat we het leven als een test zien. dat je, Alles wat je doet uh, is, is een test. En een van de tips die zij zegt... als je meer naar die groeimindset wil... wat ik deze manier ook wel zeggen... Dan focus gewoon meer op, op leren. En, en op, op, op kunnen ontwikkelen. En dat hoor ik deze manier ook zeggen. Dat hij dus uh, van de fouten heeft geleerd. En dat hij, an, an, dat hij zichzelf heeft kunnen veranderen. Dat is mooi. Ja, ja, ah, precies. Er was een hoogleraar van de Universiteit van Princeton... in de Verenigde Staten, Johannes Haushoffer. Die heeft ja. een, uh, een soort cv gemaakt met al zijn mislukkingen. Prachtig, hè? Ja, ja wat, wat zei je dat uh, zelf ook... Hoe uh, zou dat een lang cv zijn? Zeker weten. Ja. Ja. Is het dat voor jou, Elke, om dat te maken? Ja, nou, eigenlijk wel. Ik vind het wel een heel leuk idee. Al vraag ik me af of... of um... Nou ja, of, of bedrijven er klaar voor zijn om er op die manier naar te kijken. Nee, ja, ik weet niet of het voor bedrijven of, of dat de juiste plek is om dat naartoe te sturen. niet? Nou, als iemand bewust is van zijn mislukkingen, dan, dan, nou, dan kan je zeggen... maar die heeft, die heeft wel veel zelfinzicht, die is wel ontwikkeld. Ik, ik zou het uh, positief vinden voor een sollicitatie. Zeker. Ah, ja, dus als jij een baas zou zijn en iemand stuurt zijn mislukkingen cv op... dan uh, krijgt hij sowieso een uitnodiging. Ja, daar ligt ook aan welke, welke functie. Maar ik denk. Uh, als je, en nogmaals, hè, wat ik in het begin al zei. Er is ook niks mis met succes. Dus uh, je ja, mag ook als je succes op je cv zetten. Maar deze, deze hoogleraar. Die, die, zeker, in, in, die heeft een soort. Hiermee en uh, laat hij iets zien laat hij dat masker zien. Dat we, zeker in de wetenschap lijkt het ook soms ook wel eens... Dat, je alleen maar, dat er alleen maar successen zijn. Mensen, dat mensen publiceren al succesvolle onderzoeken. En zo, terwijl de wetenschap is juist gebaseerd op, op mislukkingen. eigenlijk En uh, achter elk uh, succesvol onderzoek... zitten gewoon tientallen uh, niet-succesvolle onderzoeken... En, of, of afwijzingen van subsidies en dat soort dingen. Dus ik denk dat die man, ja, net als bij jullie met de -up night die, die durft gewoon te laten zien... Wat, wat er uh, nog meer in de wereld is dan alleen maar het succes. Ja, uh, wanneer is de volgende Fuck Up Night, Elke? Uh, ik denk dat dat begin juni wordt. We zijn uh, druk bezig om uh, weer, uh, nou ja, te kijken welke sprekers er komen, welke verhalen. We gaan uh, de wereld weer in gaan helpen en uh, ja. Zijn we nog druk mee bezig? Elke Lokenwijks, organisator van Fuck Up Nights in Haarlem en mede-eigenaar van Buutvrij Coaching. En Remco, volgend jaar weer een Faal Festival? Ja, we moeten het allemaal nog gaan evalueren met Tivoli Vredenburg. En uh, als de mij ligt, dan gaan we weer verder. Ja. Nou, wie weet, Faal Festival 2019 is dat dan. Remco van het Rift, ook jij bedankt. Um, ja, wel thuis Graag zou ik gedaan. zeggen. Dank je wel. Uh, uh, Geen faalangst hebben over het rijden en zo hebben dit tijdstuk. Nee, zeker niet. Nee. Ja. Heel erg bedankt. We gaan zo meteen naar het nieuws van vijf uur nog een uurtje door met dit programma. Maar dan, uh, uh, ja, je hoort het zo maar over.